is Juris met het NOS-journaal. De eurozone. In 8 van de 17 eurolanden krimpt de economie, waaronder Nederland. Dat verwacht de Europese Commissie, die denkt dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,9% krimpt. Italië valt harder terug met een min van 1,3%. De Duitse economie, de grootste van Europa, groeit naar verwachting met bijna 1%. Bij aanslagen in Irak zijn zeker 50 doden en honderden gewonden gevallen. De meeste doden vielen in de hoofdstad Bagdad. Vooral de politie en veiligheidstroepen waren het doelwit, maar er waren ook explosies en schietpartijen bij overheidsgebouwen, scholen en restaurants. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet bekend. Sinds de terugtrekking van de Amerikanen uit Irak is het aantal aanslagen toegenomen. 2000 schoonmakers hebben een schoonmaakbedrijf in Almelo omsingeld. Ze eisen 9% meer loon. Volgens de werkgevers hebben ze gisteren een goed eindbod gedaan met 5% loonsverhoging. Ze vinden de looneis van vakbond FNV onrealistisch. Rond deze tijd wordt in Duitsland 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de neonazi-moorden. Bij de herdenking in Berlijn zijn ook nabestaanden van de 10 mensen die door de rechtsextremistische bende zijn vermoord. Bondskanselier Merkel hield tijdens de plechtigheid een toespraak waarin ze haar excuses aan de nabestaanden aanbood. Nederlanders geven minder uit aan muziek, televisieseries, films en games. De omzet daalde het afgelopen jaar met 3% naar 819 miljoen euro. Die daling wordt voor een deel goed gemaakt doordat consumenten steeds vaker films en muziek legaal downloaden. Een zesde van de filmomzet komt uit het digitale aanbod. Het weer, bewolkt en af en toe zon. Het is zo'n 12 graden. Morgen grijs en regenachtig. Ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het en Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer staat 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Just stop my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 Shot goes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grass, like side by side. You can be my baby, I'm gonna make you my lady. Girl, you amaze me, and gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my, my love. So don't give away my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 I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grass, side by side. You can be my baby, when you're looking my lady, girl you amaze me. Ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love, my love. love.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 Stop. zo in fiamme ricca de sei come scena su un attore per amore hai mai fatto niente solo per amore hai sfidato il I